Over de bekende jaarlijkse lintjesregen zal ik u nou eens het een en ander laten horen. Alle jaren in augustus draalt de lintjesregen neer. Het seizoen der ridderorden en de kruisen van de eer. Schout bij ze wolse pontjes, boeren, burgers, buitenlui. Alle krijgen ze een druppel van die milde regentui. Ik weet een paar van zeven kinderen die draagt jaren langs kruis. Met verroeste idealen en een schoonmoeder in huis. Met een grootsteen die verstopt is en een woordenrijke vrouw. En die wacht nog op zijn leentje voor zijn moed, beleid en trouw. Schrijvers van beroemde drama's, meesters bij der boezelgunst. Krijgen vaak een ridderorde voor hun geniale kunst. Maar de martelaar in de schouwburg die voor geld hun drama ziet. En niet wegloopt nog in slaap, dat zo'n man decoreert men niet.